Dit is Martijn Heerhuis met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn twee gijzelingen aan de gang. In Parijs houdt een man sinds het begin van de middag... vijf mensen onderschot in een Joodse supermarkt. Zouden in of buiten die supermarkt twee doden zijn gevallen. De aanvaller is een bekende van de twee broers... die woensdag de aanslag pleegt op Charlie Hebdo. Vermoedelijk is hij ook de man die gisteren in Parijs... een politieagent doodschoot. Franse media melden dat de man een vrijgeleide eist voor de broers... Die hebben zich verschanst in een drukkerij in een dorpje op 30 kilometer van Parijs. Daar houden zij iemand in gijzeling. De politie kwam de twee moslim op het spoor na een intensieve klopjacht. Het gebouw is omsingeld. De politie heeft telefonisch contact gehad met de broers. Premier Rutte zegt dat er na de aanslag in Parijs extra maatregelen zijn genomen in Nederland. Het gaat voor een deel om zichtbare maatregelen, maar vooral om onzichtbare. In de belang van de veiligheid wil je niet zeggen om welke maatregelen het gaat. Rutte zei dat hij niet kan garanderen dat er geen aanslagen worden gepleegd. Maar de inlichtingendiensten, de politie en de coördinator terrorisme, strijding en veiligheid doen er volgens hem wel alles aan om dat te voorkomen. In Kroatië is een bus met zware illegale wapens tegengehouden die onderweg was naar Nederland. De Nederlandse bestuurder is aangehouden in opdracht van de Brabantse politie. De man was op weg naar Den Bosch. In zijn busje lagen zes raketwerpers, een zware mitrailleur, klasnikovs, vijf wapens, handgranaten en munitie. De politie kwam de man op het spoor na een tip. Tegelijk met zijn aanhouding deed de politie een huiszoeking in Nederland, Kroatië en België. Ook werden wapens en handgranaten gevonden. Bij de doorzoekingen werden in totaal dertien mensen opgepakt, onder wie twee Nederlanders. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog, maar tegen de avond gaat er vanuit het westen regenen... Het waait nog flink aan zeehard tot kracht 7. Morgen opnieuw onstuimig. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A20 bij Rotterdam staat richting Gouda van Knoopert-de-Bresseplein een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker!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 Van 4 uur. Het tweede uur van de Euro Breakdown is aangebroken. We zijn we eerlijk begonnen met de 17e positie. Fox Stevenson. Prachtige mix van uh, Sweet. Dit uur krijg je weer uh, de nieuwe top 3 te horen van deze week. Wat er te doen is uh, in Zandvoort dit weekend. En natuurlijk veel mooie muziek. Maar eerst deze Sweets Soda Pop van Fox Stevenson. What's the body gotta do to get a drink of soda pop around here? Beer, beer, beer, beer, beer, beer. En wij gaan door met nummer Blow Rider. Shake for a shake I'm throwing these emirates in the sky. Spinning this awesome llama, make them piece the M O E Y. I love my beaches, south beaches, surf, and high tide. I can just roll up cause I'm swollen up. So that birthday cake in the Cobra, Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover, got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said, wreckage, wretches, hold up. I said, wreckage, wretches, hold up. I know. It's going down for real. It's going down for real. And they already know me. It's the it's, it's going down further than femurs. Girls get wetter than Katrina. Yeah, my girl, you never seen it. Cause my tins by Lemon Fuck my, my touch, say it's the Midas. We the plush on man of minus. My team blowing on that slam. Make you cough up, that's bronchitis. Put your hands up. Uh. Up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre, double entendre. Why you hating? I get money, then I double up Congress. I know you came here to see. If you afraid, then you come out with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down. For GDFR it, it, oh. Samen met uh, Sage The Gemini 13e plek oh. voor uh, Deze Beste Mannen Drie weken lang in de lijst hebben gestaan Daar staat GDFR voor inderdaad We hebben weer een uh, paar nummers overgeklagen En ik uh, ben wel eigenlijk benieuwd welke dat zijn nou, dat gaat uh, helemaal goed komen. Ben je ook benieuwd welke dat zijn? Geen probleem. We komen er zo aan. It's going down for real. De, de, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Gaan we natuurlijk aan uh, Sander weer vragen of die een mooi lijstje voor ons heeft van uh, 30 tot en met uh, 13 november Zullen we maar doen uh, dit moment. Ja, zullen we dat doen? Ja, doe maar. Nou op plek 16 vorig een plekje. Gestegen? Be 16? Beginnen we niet bij 30 gewoon of eh, 29? Nou, ja, zullen we dat doen? Ja, dat is misschien wel makkelijker. Ja? Ja, ja, ja. Gaan we gewoon van uh, naar beneden naar boven. Dus we beginnen met de Magician. Magician featuring Years and Years. Nou, de Magician... Uh, de magi Magician. Magician met Years and Years. sunlight. Staat op nummer 29. Vorige week stond hij op plaats 30. Op 28 is een pla paar plaatsjes gedaald. Kwaps met welk. 27, vorige week op 29, Fancy Joy met Riptide 26, Ed Sheeran met thinking out, thinking out Loud En dat is meteen ook de snelste daler van deze week met maar liefst 18 plaatsen Op 25, ook een paar plekjes gedaald, Shepard met Geronimo 24, Megan Trainer. Your Lips Are Moving is van deze week nieuw binnengekomen op 23... Kelvin Howes featuring Ellen Goldie... met Outside is, is blijven staan. Op 22... vorige week op plaats 16... Toflo met Stay High, The Habit Fashion. Op 21... vorige week op 26... Keiger met Firestone. Op 20... Kenji met Anna Louise... die is blijven staan op plek 20. Op 19... Roman Shoes featuring... Jamin Thomason... Sun Goes Down. Op 18... All Immersion rap, rap out. wrapped up. Wrapped up? Wrapped up. ik? Ja. Op 17. Vorige week op plek 25. Fox Stevens met Zou je Zo voor? En die kon je inderdaad net horen. Wij gaan door... Uh, oh nee, we gaan nog verder. Sorry. Op, op plek 16. Door. Hij is een het plekje gestegen. Vorige week. Stond je op plek 17. Jeff of Selfette met Diamond. Op 15. Vorige week op plek 13. Calvin Harris featuring... John Newman met Blame. Op 14. Hij is, hij is blijven staan. Maroon 5 met Animals. Op plek 13. Vorige week op plek 22. Flowride met GGFR. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En dan gaan wij door met nummer 12, als je het goed vindt. Wat en is die is voor Emma Louise. Met het prachtige nummer Jungle. In een dark Make up for our love I've been thinking, thinking about you About us again Emma Louise, nummer 12 in de Euro Breakdown, kwart over vier. is het hier op de ZFM. Nummer 12, Emma Louise, geproduceerd door Wankelmoed. Uh, en wij gaan snel door met nummer 11, die is Aaron Chupa met I'm an Elba Trous. zitten deze week, is uh, deze gigant Aaron Chupa. I'm an Albert Rouse. Nou, wil je niet alleen uh, luisteren naar ZFM, luisteren naar de Euro Breakdown. Maar ook uh, meekijken, dat kan. Ga dan even naar uh, zfm-live.nl. Zfm-live.nl, dan kan je de webcam zien van uh, ZFM natuurlijk. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En we gaan kijken naar de volgende in de lijst. Dat zou nummer 10 moeten zijn. Maar helaas is deze mooie dame vijf plaatsen gezakt deze week. En dan heb ik het natuurlijk over het hele swim. Met Up vorige week op de vijfde positie. Tiende positie voor haar deze week. Hoogste wat ze ooit heeft behaald binnen de Euro Breakdown met dit nummer. Met de nummer Shake It off is de derde positie. Ze heeft nooit helaas de top 1 gehaald. Maar misschien, hè, ze hebben meer nummers uh, in haar ensemble zitten. In haar uh, muzikale, ja, zing uh, het is, zeg het is, uh, uh, uh, uh, repertoire, dat woord zocht ik. Ze hebben voldoende in. Heb je nou alleen uh, Spotify om muziek te luisteren? Nou, dan heb je pech, want daar is ze absoluut niet meer in te vinden. Want uh, ze hebben het uh, streaming uh, audio programma's, heeft ze vaarwel gezegd. Ze kregen er te weinig geld voor en uh, ze heeft het niet nodig, al dus haarzelf. Maar goed, dan gaan we door met de negende positie. Er komt nog wel straks een nummer van Taylor Swift aan, dus zul je per se Taylor Swift horen. Blijf dan even luisteren. Even voor de klok van uh, vijf uur zal die voorbij komen. Daarmee nou, verklap ik al een beetje haar positie. Maar wij gaan door met nummer negen, die is in handen van uh, de Britse Jessica Ellen Cornish. Oftewel Jessie J. Ze was eerst bij Cindy Loper onder andere, achtergrondzanger is. Maar ze hebben een uh, meesterwerk gemaakt, uh, mag ik wel zeggen. Oh, wat een leuk bruggetje. Prachtig is een prachtige nummer uh, Masterpiece van Jesse J. Op de negentiende uh, negende positie, hier in de Your Breakdown op CFM Zandvoort. Ik ga ook even naar Facebook.com slash Eurobreakdown. dame Jessie J, nummer 9 met Mester masterpiece voor haar. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de grootste hits van Europa met Maurice Mulder. Inderdaad tussen 3 en 5 Het luister hier op zaterdag, en is het tussen 7 en 9. In de avond dan hoor, niet in de ochtend, want zo vroeg uh, kom ik me weer niet uit op zaterdag. Ik zal je geheimtje verklappen, ik kom er niet eens uit. Het is een herhaling van vandaag, dus uh, dat is heel goed mogelijk. Wat is er allemaal te doen in Zandvoort dit komende weekend? Vaste luisteraars van CfM weten het tussen 12 en 2 tijdens CfM lunch. heeft Joop van Ness, als het goed is, bij Ruud Jans ook al allemaal verteld. En ik uh, pak er een paar uit. Uh, ik ga ze niet allemaal vertellen, want dan sta ik hier morgen nog, uh, denk ik zo. Maar wat er allemaal in en rondom Zandvoort te doen is. Maar in ieder geval, uh, in Café Koper is er wat te doen. Ja, wanneer? Nou, 9 januari 2015. 2015 al, oh, jezus. 2015, al gaat tijd snel. Nou? 9 januari 2015, om 9 uur vanavond in Café Koper is er een uh, papquiz. Want uh, de strijd gaat daar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op grootscherm. En uh, wie de snelste en de beste is, dat wordt besloten. Er is maar één quizmaster natuurlijk. Wil je weten wie dat is, ga dan gewoon vanavond even daar naartoe. De kosten zijn uh, een knakje per persoon. Dus daarvoor hoef je niet te laten. Dat kan je gewoon even doen. Wat nog meer in uh, café's uh, te doen is, dat is zaterdag 10 januari. Daar uh, wordt het nieuwjaar gevierd in Café Neuf. Grand Café en Restaurant met onder andere de... Nou, niet met onder andere. Met de Van Kessel Live Band en DJ Marco de Boer. Wil je uh, gezellig uh, eten van tevoren, dan kan er maar reserveer dan wel. De kosten daarvoor uh, zijn uh, geheel gratis. En het begint dus om 9 uur s avonds. Op 10 januari zaterdag in de Halterstraat op nummer 25. En niet alleen uh, DJs en verkeersel live is er uh, dit weekend. Er is nog meer muziek, jazzmuziek om precies te zijn. Want uh, Caribbean party in jazz aan zee was in uh, Talassa strandafgang 18. Dat is uh, 10 januari 2015 vanaf 4 uur op het strand, dus in de strandtent. En wil je daar naartoe? De kosten zijn geheel gratis. En nog meer jazz. Wat het nieuwe jaar kan wat jazz in Zandvoort betreft in ieder geval niet veel beter beginnen. Alles hun. De gast is namelijk jazzgitarist uh, Martijn van Ittersen. Hij wordt begeleid door de fabelachtige Goed. Goede pianist uh, Karel Boulet. Cum Laude, afgestudeerd. En de laatste jaren de vaste pianist van Toets Tielemans. Wie anders? Wil je weten waar dat is en wanneer het is? Nou, ik ga het je vertellen. In de gebouw De Krocht is dat. 11 januari 2015, vanaf half drie. En wil je daar naartoe? Neem wel je portemonnee mee, want de toegang is 15 euro... Het is niet geheel gratis dus, maar het is het waard. Want wat is er nou beter als Toet Stielemans? De vaste gitarist, uh, lekker goed pianist-gitarist van Toet Stielemans. Jazz in Zandvoort met Martijn van Itersen dus. Dat en nog veel meer dit weekend in Zandvoort. Wil je alles nalezen? Dan kan gaan even naar www.zandvoort.nl Daar in de evenementagenda zal het allemaal staan. Maar wij gaan weer door met de Euro Breakdown... Ondertussen bijna half vijf. Nog een, uh, iets meer dan een half uurtje duurt het. En we zijn aangekomen aan de nummer zeven van deze week. Nummer acht hebben we even overgeslagen. Dat is uh, James Newton Howard samen met Jennifer Lawrence. Prachtige filmmuziek. The Hanging Tree van uh, The Hunger Games. Mockingjay Bird, uh, The Mockingjay Part 1. Wij gaan naar een uh, groep die tien weken, uh, zes weken lang in de lijst staat. Vorige week op nummer 10 en deze week op nummer 7 en dan heb ik het over Eckersmith met de Cool Kids. She sees them in a straight line That's not really her style. Hi Let's go. Nummer 7 dus voor Eckhart Smit. Prachtige nummer, cool in. De Euro Breakdown. En dan luister je inderdaad nog steeds naar, naar de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. 16 januari. Oh, 16 januari. 9 januari. Ik ga wel heel snel uh, door de tijd heen. Ik denk dat het volgende week al is, joh. Was het maar of was volgende week? was dat, dat uh, gedoe in uh, Parijs al uh, ruime tijd achter de rug. Het is nou nog wel uh, heel dichtbij, uh, vind ik zelf. Maar ah goed, hè? dat moeten we niet te lang uh... op een negatieve manier bij stilstaan en maar snel onze leerlingen eruit trekken. Daar uh, ga ik maar van uit. Even een kleine opzomming uh, voordat wij aan de top 6 gaan beginnen van de Euro Breakdown. De meest opvallende nummers van deze week staan op uh, nummer 26 bijvoorbeeld. Dat is Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Vorige week nog uh, schriek niet op de achtste positie. 9 weken in de lijst. De hoogste positie voor Ed Sheeran is de vierde plaats. 18 plaatsen gezakt, dus voor deze beste man. Maar wie weet, klimt hij volgende week weer omhoog. De snelste stijger van deze week stond op de 13e plek: Flowrider met GDFR. Um, GDFR, stond het ook weer voor? Go Down for Real. Oh ja, dat was het. Go Down for Real, dat was hem. 9 plaatsen gestegen. Vorige week dus 22-positie. 13e is ook meteen de hoogste plek voor Flowrider met GDFR. Dit hebben we weer een lijstje gehad. 7e positie dus voor Echo Smith, Cool Kids. James Newton Howard met Jennifer Lawrence, De Hanging 3 op 8. 9 stond Jesse J. met Masterpiece, Drie plaatsen gestegen. Bij 5 plaatsen gezakt voor Taylor Swift, Shake It Up. Blijven zitten deze week. 8 weken in de lijst is Aaron Chupa. I'm an Albatross. En Emma Louise met Django op de 12e positie. En Flowrider dus drie weken lang in de lijst. Snelste stijger van deze week, 13e positie met GDFR. Wij gaan uh, aftellen naar nummer 1. Nog zes nummers te gaan. 25 minuten nog te gaan op de klok. 34, 16 uur 34 is het nu. Uw horloge gelijk wil zetten bij de volgende piep. Nee, geintje, dat zou ik uh, je niet aandoen. Nee, wij gaan lekker luisteren naar het uh, prachtige nummer van uh, Hozier. En dat nummer heet uh, niks anders dan uh, Take Me To Church natuurlijk.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 Take me to church. En dan kerk gaan we zondag weer. Ja, dat hoort erbij op zondag. Uh, voor de gelovigen onder ons. Ik sla hem even over als je het niet erg vindt. Maar dat maakt helemaal niks uit. Hozee, um, ja, dit, ze zijn eigenlijk, uh, dit nummer is wel best oud. In 2013 is hij al uitgekomen. Toen werd hij niet echt uh, opgepakt. Alleen in België een beetje. En uh, in 2014 is hij uh, goed in België. In de Vlaamse ultra top 50 is hij uh, gestegen naar de top 10. En toen is hij ook in uh, Nederland en de rest van de Europa opgepakt. Waardoor ze nu dus uh, ondertussen alweer 16 weken, uh, 14 weken in de Euro Breakdown staan. Deze week dus uh, blijven zitten op de zesde positie. Ze zijn ooit tweede ge geworden. Ik vind het knap van ze. Maar het is ook echt uh, prachtige muziek. Dat is een ding wat zeker is. Wij gaan door met de vijfde positie. Voor Bruno Mars Nou eigenlijk voor Mark Ronson Samen met Bruno Mars En dan heb ik het natuurlijk over Uptown Funk nee.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 you uptown funk you up, uptown funk you up. Deze Mark Watson twee plaatsen gestegen deze week. Vijfde positie voor nu. Up and Samen met Bruno Mars natuurlijk. Europe's biggest selling hits on Europe's favourite chart show. This is the Euro breakdown. The the en we gaan naar de We gaan naar de vierde positie toe die is in handen van Megan Trainer. Vorige week nog in de top 3 dus. Zoals je hoorde, nu de vierde positie. Eén plaatsje, helaas gezakt. Megan trainer. Zo heet hij inderdaad. I'm all about that base, by that base. No pretty clear. I ain't no size too. But I can shake it, shake it. Like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom. I see the magnet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 Op vier dus, Megan Trainor, all about that beast. Al zo lang in de lijst, zolang ik het doe. Ik niet weet niet hoeveel weken het is. Het is dus in ieder geval meer dan 14. Meer dan 15. Maar ze durft wel. Maar ze staat dus ook met een uh, tweede andere nummer in de lijst der lijsten. En dat uh, nummer is uh, Your Lips Are Moving. Die is deze week binnengekomen op de 24e plek van ook deze dame, Megan Trainor dus. Een nieuwe top 3 betekent dat. En op 3 vinden wij uh, Taylor Swift. Ja, zeker weten. Ze staat er twee keer in. Niet in de top drie, maar wel in de lijst. Op drie vinden we dus Taylor Swift met Blank Space. Good for a weekend. a daydream.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 Nummer drie van deze week. Taylor Swift. Blank space. Zes weken lang pas in de lijst. Vorige week de vierde positie van haar. Nu dus alweer in de top drie gekropen. verloop wat voor dit nummer. Deze mooie Taylor Swift. En wij gaan door naar nummer 2. Zelfde als vorige week. In handen van David Guetta samen met Sam Martin. Twaalf weken in de lijst. Hoogste positie was de eerste plek voor nu dus de tweede, zelfde als vorige week met het prachtige nummer Dangerous. Dit is David Guetta featuring Sam Martin. Week lang in de lijst. Tweede positie deze week voor David Queda samen met Sam Martin. Met de prachtige Dangerous. Benieuwd wat hij volgende week gaat doen. Luister dan om uh, drie uur s middags op vrijdag weer naar de Euro Breakdown. En wil je de lijst teruglezen? Ga dan even naar facebook.com/slash Euro Breakdown. En dan gaan wij naar nummer 1 toe. Lord. Jazeker, met wie nog meer? Meet King Push. Klopt, gemaakt door Stromee. Dit is Meltdown. Life is like a costume party. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in Amali. We all trying to be somebody else. You can't hide your tears in wealth. When your heart knows you hate yourself. It's all pain we felt. Just the way that the cars were dealt.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 But I don't know Veel muziek, Tunes van Hunger Games, Walking J Part 1. Staat deze week op nummer 1 in de Euro Breakdown. Lord, Pusha en Q-Tip. Geproduceerd is Tromai. Prachtige meld aan. 25e jaargang aflevering 2. Dat is vandaag vrijdag 9 januari 2015. Deze week hadden we 13 stijgers, 11 zittenblijvers, 10 dalers. En maar liefst 6 nieuwe winnekomers. Your Breakdown van deze week zit er alweer op. Volgende uur, 2 uur kun je luisteren naar Zand voor door. Dans naar en Charles Sander bedankt voor de ondersteuning. Volgende week zijn wij er weer. Vergeet ook niet even naar facebook.com slash Breakdown te gaan. Om alles te volgen, ik zeg...